Een Noord-Koreaanse bankier is ondergedoken in Rusland, schrijft een Zuid-Koreaanse krant. Hij zou 5 miljoen dollar hebben meegenomen. De bankier had in Noord-Korea als taak om zwart geld te verzamelen voor dictator Kim Jong-un. Noord-Korea heeft de Russische autoriteiten dringend verzocht de man te arresteren en hem zo snel mogelijk uit te leveren. Het weer vanuit het noordwesten, toenemende bewolking, gevolgd door regenbuien. Vanmiddag vanuit het westen droger en af en toe schijnt de zon. Temperatuur vandaag tussen 18 en 20 graden. Dit was de EFM. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak Leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Goedemorgen, Toebak Leeft op de radio. Hé, hey, Moze. Jawel, hij zit weer rechts van mij. De Goedemorgen. Hij heeft weer een aardige baan laten groeien, zeg. Ik dacht dat je hem helemaal afgeschoren had. Nee, joh. Afgeschoren had. Nou, dat is verschil per week. Oké. Okay. Dit, dit is mijn twee dagen baard. Je twee. Hartt, ziek idee zeg, man. Heb je Pokémon gebruikt? Dus, hoor, roepen we dan altijd weer. <hast> maar het <macht> is het niet, denk ik. Het is toepakleefdverbruik, dus even na acht uur. En jawel. Hé, hey landen kom eens van die fiets af. Nee, helaas. Ook deze week laten we verstek gaan. Volgende week is ze weer van de partij. Is er drie weken naar tussenuit. Ze is helemaal weer opgeladen. Dat heb je toch met oude mensen. Die hebben even wat meer tijd nodig om even helemaal tot zichzelf te komen. En mocht je haar nog zien in de stad? Hé, hey. zie ik haar nou op zo'n so postcode loterij fietsrijden? rijden? Hè? Nee, toch? Ja, dat schijnt hier in de standwoord zijn, zijn uitgedeeld te zijn. In de, de Pakveldstraat. De postcode was, eh, dames en heren, 2042. En die hebben allemaal een postcode-loterij-fiets kunnen ophalen. Het is echt een voor om daarop gezien te worden. Ik heb mensen die hebben zo'n fiets gewonnen. en die hebben hem meteen zwart laten spuiten of zwart geschilderd. Want het is op ja, het al een goede fiets. toer. is toch store... mooi, zo'n postcode-loterij erop? Ja, dat is wel lekker van. Uh, is die fiets nou voor jou? Nee, is die voor mij toch? Waar, waar had die voor mij dan ingezet? Weet niet meer. Iedereen dezelfde fiets. Het is wel een beetje het witte fietsenplan-idee. Wat we in de jaren 70 hadden. Zo van iedereen een gratis fiets. Ik vond het ook zo mooi dat op een gegeven moment... zo'n zo uh, fietsenmaker helemaal boos werd. Omdat ja. hij verkocht geen fiets meer. Want het hele dorp had ja. dezelfde postcode. Dus iedereen had een fiets. Oh, dit is echt. Daar ga je, wordt je nek gewoon omgedraaid. Gewoon. Echt, dan ben je klaar gewoon. Ja, dan kan je de hele zaak op de vest doen. Ja, het is een beetje het einde van de zomer ook. Uh, iedereen is klaar met vakantie. En uh, vandaag uh, uh, lees je ook een beetje in de krant via hoe pak je dat nou weer op, hè? En ook gisteren op het nieuws. Hoe pak je dat nou op? Want dat vakantiegevoel, kan je dat nou bij je blijven dragen? Of heb je het meteen al weer in de ijskast gezet voor de volgende vakantie? Je van, nou ja, ik moet maar weer aan het werk. Klaar. En meteen al die zorgen weer op je nemen. Heb jij, kan je je vakantiegevoel vast, vasthouden, goed vasthouden? Ja, ik neem nooit vakantie. Dus nee? Dat, uh, nee ik, uh, je, zodra ik op mijn werk ben, is dat wel bam weg. Oké. Okay. Uh, maar ik hoef, maar ja, ik... snak je na vakantie dan? Nee. Nee? Nee, ik ben dit jaar ook nog niet op vakantie geweest. Nee, hey, tuurlijk. Ik bedoel, je bent net dus... een huisbezitter geworden. Ja, maar dus al het denk, geld ja. wordt daarin gegooid. Ja, precies. Logisch. Ja, ik, ik heb het ook ik heb een moeite met vakantie. Ik heb een heel leuk patroontje gevonden qua leven. En ik heb zoiets van. En af en toe moet je eruit stappen. Dat vind ik heel moeilijk. Ja. Ja. ja nou, misschien nee, een beetje autisme ook zou kunnen. Ja, ja. ja precies. <laughs> ik zit in een bepaald vaste stramine. En het werkt gewoon goed bij mij. En houdt er dan vast. Af en toe moet ik dan op vakantie gaan vanwege twee kinderen en een vrouw. Anders moet je. Je ja, toch afscheid gaan nemen. En uh, nou, dat, dat moet dan maar. En dat doe ik dan ook maar op een gegeven moment. Maar uh, ik hoef niet zo nodig op vakantie. Nee. Nee. nee. nee. nee. Nou goed, we hebben we al twee. Poek, maar ja. Nee. Ja. Nee. Ja, we gaan elkaar de hand. geven. We geven elkaar de hand. Tot met 10 uur. Voetbal leeft op de radio. Even een oud uit de doos van De Stereo Ariels. De Stereo MC's dus. Step bij dag. de jaren negentig. Sterrie MC's. De MC's voor van vandaag zijn uh, Marcus en Wilco. Jolanda laat nog even gestek gaan. Ja, ik blijf nog een beetje teasen. Ik denk, ja, volgende week is het er gewoon dus. Het blijft erbij, hè. De steppen up to the left to the right is de zaterdagmorgen... die troebak leeft op de radio. Het is trouwens ook dertien jaar geleden... Dat uh, Wim Duizenberg, weet je, die man met het grijze haar, dat hij uh, de, de eurobiljet introduceerde, Weet je wel, dat, dat euro kon je het als een zakje ophalen. Er zat allerlei kleingeld in. Het zag eruit als nou ja, vakantiegeld. Of weet je, het zag eruit als, als van het plastic geld. Weet je wat je koopt voor je kinderen en zo. En dan kon je vast een beetje wennen. Heel veel van die mensen hebben natuurlijk zo'n uh, plastic zakje. Met het geld bewaard. In de hoop dat het wat geld waard is. Ik zal binnenkort eens even kijken. Maar ik denk dat er zoveel van die zakjes nog ergens in de la liggen. dat het allemaal wel een beetje tegenvalt. Ja. Goed, ik zie dat we ook alweer een maffe bericht hebben klaar liggen, hier. Uh, dus die krijg je straks ook nog voor je kiezen. En uh, verder ook een grappige muziek, ik heb natuurlijk ook weer wat muziek gevonden op internet, dat je denkt, Oh, dat kan ik allemaal niet. Nou, dat kan je ook verwacht. Uh, verder, wat ben je allemaal aan het doen? Ik zie een twijltje. Ga je nu denken, voel je nou in één keer die, die, die, die, die drang om de schoon te maken, is dat het? Ja, ik denk, het is hier sowieso... Zo zo... Nee, ik gooi mijn koffie om. Oh! Op. je... Uh... Op de juiste dus ik tijdstip. Maak, ik maak er echt één grote uh, zooi van. Okay. Sorry. Ja, je. dat overleven we wel, denk ik. Het is in ieder geval niet de mengtafel waar je zit. Dus. Nee, dat scheelt. Ach, kijk, dit waren de have, uh, maffe ja, berichten die ik net echt voorbij komen. Ik, ik, ik zal hem zo ook even op Facebook posten. Ja. Een superleuke foto. Ja. Uh, twee mensen, ja, het, het heetste huwelijksaanzoek ooit. Oh, uh, want, oh uh, ja, van de foto's van? Uh, een, een man die, heeft, uh, die werkte bij een uh, peperfabriek ja. in uh, China... En die heeft een paar uh, 99.999 rode pepers... Ja. een mozaïek gemaakt van twee uh, rode harten... Ja. met een uh, groene uh, pijl erdoorheen. En uh, ja, de, het woord love erboven... en iets van Chinese tekens waar ik mijn god niet weet. Ja, staat. En ja, op die manier hebben ze daar bovenop hebben ze een huwelijksaanzoek uh, gedaan... Ja, ja, nog alles nog gesonderd nog gesonderd. Zijn. Het zal 10 meter doorsneden zijn, dat hart zo. Twee harten aan elkaar. Twee... Ja. ja, zo is het wel 10 meter, denk ik wel. het is echt wel bijzonder gewoon. Maar als je er eerst naar kijkt, denk je, nou, dat zijn rozenblaadjes. Dat ja. is een bezwaar ja. Maar als je dan de foto van dichtbij ziet, dan zijn het echt gewoon pepers. Nou, zegt... Er liggen trouwens ook nog ro ro roze blaadjes naast, zie ik. Oh ja. Is ja, er wel een het, nou, het is een uh, gepeperd huwelijk, daar wil ik later nog wel uh, de eerste nacht uh, huwelijksfoto's foto's van. Uh, dat is volgens mij wel ja, heftig. maar als ik dan paars zie, denk ik, nou, laat maar. Nou, dat zegt me natuurlijk nooit zoveel, veel, hè? Dat zegt nooit zo veel. Want namelijk in... Is het Japan, hè? Japan, toch? China? Ja, China. In China? Ja, in China. Wat het ook een beetje taboe op heerst, Seks. Dan mag niet zoveel naar buiten komen. En heel vaak doen ze dat via tekenfilmpjes. Ja. Ja, ja dat, dat is, is meer Japan. Meer. Ja. alles oh, is er meer Japan? Ik haal die twee altijd door elkaar. Sorry. Sorry, vooral als je er luistert. Het is een verschil? Ja, je bent Japans die zegt, van, hey, ik, ben, ik heb niks te maken met China hoor. Ik heb niks mee te maken, maar ik haal die twee altijd door elkaar. Ja, ik weet niet. Er zijn van die mensen die straks de macht gaan overnemen. Ze zijn bang voor het islam, maar uh, volgens mij, zij nemen sowieso de economie over. Ja, de economie. Uh, en uh, Europa wordt gewoon helemaal Rusland. Ja. Nou, je maakt wel een hele snelle stap. <coughs> ik denk dat, uh, nou ja... Ja, ik weet niet. Ja, goed. Moeilijke, moeilijke dingen allemaal zo. Uh, straks nog even meer wetenswaardig, onder Om er op de Zandvoortse berichten, dus zit er weer aan te komen. En een nieuw plaatje wat ik altijd weer op uh, al die nieuwe muziek wat ik vind op internet. De Struts and Put Your Money on Me. band, wat is dit nou? De band heet Bear in Heaven en Demons. Ze treden 5 oktober in de Paradiso in Amsterdam op. Er zijn nog kaarten te koop. Over een uh, klein maandje zijn ze daar. Spoiler ze dus: De zwerre van de Hemel. En ze bestaan sinds 2003. Ze komen uit Brooklyn, New York. Om even volledig te zijn. Het is uh, Toepak Leeft op de radio. We kijken ze allemaal eens even kijken wat allemaal om berichten te vinden zijn uh, op internet. En uh, grappig wel, uh, ja, ik zit even te kijken naar deze beer in heaven. En ik moet zeggen, uh, afgelopen week hebben wij kermis in Alkmaar. En dan heb yeah. je al van die grote knuffelbeer die overal nou, kan winnen, weet je. Dan is die ah, voor ja, een, ja, waar, je, waar per... je zeg maar ongeveer ja precies um, nou 5.000 het... euro moet uitgeven aan, aan, aan spelletjes om vervolgens voor een beer die ja, euro waard is. Nou, toch niet eens denk ik dat ze waar zijn. Maar goed, het gaat om... Het is er ook heel stoer als jouw vriendin over de kermis lopen. Het een hele grote beer. Want zij zou hem niet gewoon hebben. Dus dan kijken ze toch naar die man. Zo, die goos die heeft of een hoop geld. Of kan heel goed schieten. Ja. dus ja, nou, ja goed. Met, met, met een kromme loop. Met een kromme nee, loop. Nee, nee, nee. Ik heb een paar keer geschoten. Ze zijn toch redelijk recht. Ik moet zeggen, ik ben ook zo'n sch zo schietgraag uh, man. Ja, ik vond het ook altijd heel leuk. Ja. Ik, ik heb wel spijker geschoten, maar... Ja, dat is niet te doen. Heb, ah, je, wel eens, en... heb je wel eens gewonnen met spijker schieten nou ja, spijkerpoepen red ik meer mee hoor. Maar ja, ze, ik heb wel één keer gehad dat ze, dat ze achteraf erachter kwamen dat ik, uh, hoe weet het, dat hij het niet deed. Oh! En toen mocht ik nog een keer schieten. En toen ben ik toch maar voor de sterretjes gegaan. Dat was ja, een stuk makkelijker. Ja, precies. Maar die dat, schoot ik er wel altijd in één keer af. Dat was wel leuk. Ja, dat kan ik net zeggen. Dus, ja, die, dat, je moet zo goed kunnen schieten, gewoon met uh, spijker schieten. En vaak, ja, ja. het is om niet eens recht. Kijk, foto schieten heb je nog een rechterpunt. Maar bij een spijkerschiet is het echt een punt. Echt een punt waar je op moet schieten. En dan kan je een of andere... Wat is een scooter mee naar huis nemen of zo? Ja, ik weet niet meer wat je kon winnen. Ja, de, de, tenminste dat was bij ons in de schieten. Nee, ik ben ook voor de sterretjes gegaan. En natuurlijk wat spaarpunten voor mijn zoon verzameld. Die is er allemaal gek van. En uh, ja, nou ja goed. We hebben nu een paar aantal punten verzameld. We kunnen straks uh, trekbommetjes halen of zoiets zoiets blijft altijd van over. Maakt ook allemaal niet uit. Het gaat op de sfeer en de sfeer op zijn kermis is hartstikke leuk. En zeker uh, mooie vrouwen lopen er op de kermis ook. Het ook ja? leuk om daar gewoon rondlopen ik, en ik niks zie, te doen. Ik, ik zie altijd alleen maar uh, van die arrogante uh, meiden die, die nog niet de kroeg in mogen rondlopen. Oh, oké. Okay. Ah, je moet je focus even verpla verplaatsen. Ja, maar daar ligt mijn focus niet op. Maar dat is het ene wat ik zie. En ja. Van die kaalgeschoren van die, van die, van die gasten. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn de mannen dan meer. Ja. de gasten. Ja, ik was vrouwen Ja, de... vrouwen niet. Prouders, oh. uh... Nee, dat is ik niet. Goed, het is uh, 20 minuten. Uh, bijna 15 minuten over 8. Wij hebben zo maffe berichten. En ik zie er eentje voor ja, mij. Ja, de. Na, nou ja, maf. Het is ja. niet zo heel maf. Nee, uh, wel weer mooi. Uh, het, vrouwen. het weekend. Het ja, sowieso. Ja? Het weekend wordt. Uh, wordt het nog slecht weer. Oh, dat is Een beetje jammer. Ja? Maar vanaf maandag wordt het beter. En de voorspellingen zijn zelfs dat het in delen van Nederland uh, 25 graden gaat worden. Oh, wat een ziek idee. Dus uh, de, hoe weet het, uh, de orkaan... Uh, welke was het ook alweer? Ja, wel, welke naam heeft hij? Uh, Christobal. Heen? Christobal. Die, uh, die brengt voert warme lucht uh, richting Nederland. Dus het uh, dus wordt uh, weer een stukje aangenamer. We merken het wel dit weekend alleen omdat het nog bewolkt en regenachtig is. Niet positief, zeg maar. Nee? Maar het wordt wel wa uh, uh, weer wat warmer. Wel weer warm. Oh, nou. Hier we leuk. Uh, Goed nieuws. Straks. Heb je je vakantie achtergelaten. Dan komt er toch even een beetje mooi weer achteraan. God, zeggen. zeggen Nou, daar word ik niet echt heel erg blij van. Wat ziet er Nou, van de ene hit naar de andere hit. Dit was maar een grote hit in de jaren 90. Hout in de Blofies. En ook deze band... Het bestaat nog steeds, ik stond echt van te kijken, We bestaat sinds 1986, dit was de grote hit, All Want Wanna Be With You, en pas geleden hebben ze nog op, uh, opgetreden op het Hound Festival in Amerika, dat was 8 augustus. Zijn. Je mee op, uh, je mee op, ja, precies. de intonatie van de stem dacht ik wel van... ik weet niet of je het wel echt heel erg leuk vindt bij Maar goed, hij uh, probeert het wel overtuigend te brengen. Het is de hotine is. en it's only one wanna be with you. Het is de zaterdagmorgen. Het is dat iets vroeger ja. dan je gewend bent. Maar toch, het is tijd voor de standvoordse berichten. Ja, wat zijn we op tijd? Ja, we zijn echt op tijd. Volgens schema... We hebben natuurlijk een uh, corrigerend gesprek gehad met ons programma-leider die zei van... ja, het is allemaal wel leuk wat jullie doen, maar jullie een beetje even aan een tijdschema ook. Hè. Ja, maar, maar ja, aan de andere kant, normaal heb je zeg maar op radiosenders nu reclame. Oh, dus ja. Mensen kunnen wel gaan wegscherpen, maar dan krijgen ze reclame. Dus dan kun je beter ons horen. Nou, ja, we hebben gewoon een actuele. Eh, of tenminste, een actuele, niet altijd actueel maar soms best wel leuke berichten... die er allemaal gespeeld hebben in, ja, uh, in standvoort. Soms gewoon berichten. Ja, soms berichten. Nou, vertel, wat heb jij hier ja, zo? het is natuurlijk dit weekend uh, historische Grand Prix... Uh, ja. En uh, ja, er zijn uh, genoeg mooie auto's. Uh, de mooiste en snelste en meest tot de verbeelding sprekende uh, raceklasse... ...geeft uh, Acte de Prust ja, moeilijk. moeilijk. Uh, ...tijdens de derde editie van de historische Grand Prix Zandvoort. Het driedaagse evenement vindt uh, niet alleen plaats op het circuit Zandvoort. Ook in het centrum wordt het uh, autofeest uh, met veel activiteiten volop gevierd. Uh, zo kun je vrijdagmiddag in het... Uh, of, nou ja, ja, dat is natuurlijk al geweest... Uh, in het centrum uh, diverse spectaculaire racebelieders op het gasthuisplein. Iedereen is uh, van genoten gisteren. Ja, en uh, elke belieder. Uh, uh. Ja, precies. Wat zo. is het vandaag doen? Om al half vijf zie ik. Kijken op of zaterdag zo, uh, op het plein van de NS. Volop in uh, het teken staan van de historische Krampie. Gedurende de hele dag uh, zijn hier uh, activiteiten voor jong en oud. Na een aantrekkelijke raceprogramma op het circuit tot uh, 18.55 uur. Uh, 55. Um, gaan de festiviteiten nog door. Om, omstreeks 19.30 uur zal uh, namelijk het uh, unieke historie Grand Prix Parade weer uh, op de straten van Zandvoort uh, zijn. Dus al die auto's mooi door de straten. Ja, ja, ja, ja. En ik moet zeggen, ik, ik reed deze kant op. En ik reed langs de circuit. En het is druk. Nu al? Het was echt om, uh, om half zeven. Of uh, half acht was het. Uh, Oké. Okay. Echt niet bizar. Uh, ja, bizarder. Gewoon bizarder. Ja, ik kwam er zeg maar 20 minuten eerder. Toen viel het allemaal nog wel mee. Dus het staat nu bijna vast, zeg maar. Dus kom met de trein. Ja, dat is misschien wel uh, goed uh, ge Ja, kom met de trein. Ja, daar nou, goed, dat lijkt een goede tip weer. gaan gewoon met de trein. En uh, je wordt wel gecontroleerd natuurlijk je paspoort. Hè, vanwege die, die haat, die klinklijnen, ja. en zo. Alles wordt gecontroleerd. Iedereen moet zijn paspoort afgeven. Wordt gefusieerd. Gefusie wat ik zeg, gefusieerd. Nee, zover gaan we nog niet meteen maar ik, uh, denk, ik denk dat ik ook maar weer mijn baard eraf schreef. Want anders ja, denk ik straks ik dat ik een uh, viadist zal, ben. Als ik jou zo zag, echt een beetje opkijken. Mee. De rolmarkt die vorige week zaterdag werd gehouden. Uh, in de welke straat was het ook alweer? Kijk dan even van tevoren, zeg. oud-noord uh, yeah, was er een rolmarkt. Ik ben er even overheen gelopen. Het was gezellig druk. De handel was er niet echt, maar dat maakt ook niet uit. Gooi wat op straat. Ga op, naast elkaar zitten en geniet gewoon van zo'n mooie dag. Af en toe was er een beetje onweer, een beetje regen. En Thomas de Jong, die ook hier werkzaam is bij de CFM, die had daar een drive-in neergezet. Draaide stevige muziek. ACDC, toen ik er over de markt liep. Ik kijk, zo hoor ik dat graag. Mensen een beetje wakker maken, of mensen in ieder geval eigen huizen vandaag. Uh, <laughs> kom erbij, gezellig. En op zondag was er ook nog een, een, een, zondag, een spelletjesdag. Na een flinke onweersbui kwam iedereen tevoorschijn en het uh, grote publiek trekken was wel de, de buikglijspel... waar de kinderen ook helemaal op los konden gaan. Het ziet er ook spectaculair uit. En verder wilden ze de organisatoren ze nog even melden... Uh, die dat allemaal mee hebben gemerkt. Dat was uh, mobiele Poets. Centrale rijschool Barry Paap... en Nathalie's Hair Care for You en uh, Radio Stiphout Café Keur... En nog een paar mensen. Toco, Von, dat heb ik allemaal wel gehad. Dat zijn de sponsors die hebben namelijk heb ook meegedaan om wat prijzen te doneren. Nou, nog even één ding. Ja, de, de uh, gemeente heeft de uitleg uh, gegeven over de verandering in de zorg uh, op de markt. Oh ja. Uh, ja, de gemeente Ga Zandvoort moet, krijgt net zoals andere gemeentes uh, in 2015 wat extra taken op het gebied van jeugd en woonzorg. Uh, Iets meer, taak, zorg ja, en, uh, ja. En dergelijke, ja. Ja, een uh, paar, paar. Ja, paar. Je, mag geen naam hebben. Nee, mag geen naam hebben. Ja, en uh, vandaar uh, stonden, ze, stonden medewerkers van de gemeente Zandvoort op, uh, op de weekmarkt om uh, vragen te beantwoorden. En ook uh, wethouder Gert-Jan Bleus uh, was hierbij aanwezig. Dus uh, ja, ze hebben de nodige uitleg ik, uh, ik moet ja, ook eerlijk zeggen, eigenlijk dus, doet het mij allemaal. Ik uh, hou me er niet, daar niet zo mee bezig. Nee, nee ik zit daar middenin. Dus uh, ik ja. merk zo van, ik zie je langzaam al mijn taken zo voortvloeien. Of wegvloeien naar de vrijwilligers die denken van, oh dat kan ik misschien ook wel. Ja, ja, doe, ja doe jij dat ook maar, leuk. <laughs> Ik heb ervoor doorgeleerd, maar het maakt het verder niet uit. Nee, ik bedoel, en de, de, de regels worden ook wat minder aangescherpt. Iedereen moet het een beetje oppakken van elkaar en zo. Allemaal ja. wel leuk. Iedereen we krijgen, zonder baan en vrijwilligerswerk doen. Maar. seksuele intimidatie en zo. Nou, dat wil ik niet meteen aan vastplakken. Maar ik heb wel zoals jij ja, Nu heeft iedereen uh, meer vrije tijd. Want iedereen is zonder baan. Dus iedereen wil graag vrijwilligerswerk doen. Om uiteindelijk in de zorg aan het werk te gaan. Denken ze... Maar dat gaat niet gebeuren. Dus uiteindelijk, uh, dit, ja, we gaan opnieuw het zwarte garen uitvinden. Uiteindelijk over een jaar of vier, denk ik, dat het dan weer een beetje teruggedraaid dan, wordt. Ja, dan moeten we weer uh, reorganiseren, want het werkt dan. Nee, precies. Er zijn toch altijd weer mensen die uh, in de sociale sector niet, uh, de cliënten niet aan het werk komen... en niet in bedrijf kunnen worden geplaatst. Dus uiteindelijk wordt dan toch weer een soort dagcentrum gecreëerd. Goed. Ja, nou, goed, uh, zover Tot even zover. de Zandvoortse berichten. Volgende uur uh, veel meer. Ja, dat hebben wij nu weer voor u opgezet. De nieuwe... pornographics, ja, pornographic, ja, Champions of Red Wine. Hartstikke idee. Daar komen de foto's tevoorschijn, zie ik alweer. <laughs> Kijk op onze internetseite. Facebookpagina. Doe Champions of Red Wine. Ja, dan kan je even wachten op de zaterdagmorgen. Dat zou ook een goed plaatje zijn voor de zondagmorgen dit. De nieuwe uh, Pornographics. Uh, ze bestaan sinds 2000 en... Nou, gewoon sinds 2000. vijf albums afgeleverd. En uh, momenteel spelen ze alleen nog maar in Amerika, Canada. En uiteindelijk uh, zullen ze in Nederland komen op 3 augustus. Dan spelen ze namelijk... Uh, even kijken, 3 augustus. Uh, alleen ze spelen op 30 augustus in Canada... En uh, 6 december in de. Uh, Door roosje in Nijmegen. En uiteindelijk 7 december in Amsterdam, de Melkweg. Mocht je dit zijn, leuk vinden, dat je denkt: van, nou, lekker, lekker zoet. Oh, weg te, bij weg te zwijmelen. Kijk even op de internetsite van dit is de, de Nieuw uh, Pornographics. Het is de zaterdagmorgen, het is dus zeven minuten over half negen in Toepak Leeft. En wij scrollen zo een beetje over internet en we komen aparte berichten ja, tegen. Ja, ik kwam door. nu... Ik denk dat Helene van Rooyen een beetje geld nodig heeft. Ja? Is dat, want uh, uh, uh, ze is uh, er inboedel aan, uh, uh, aan, uh, aan, het, aan het veilen. Mocht je interesse hebben, ik heb de... Uh, de, de, de, de noem je dat? De veiling site heb ik naar, uh, op de Facebookpagina gezet. Ja, hoef. Ja, en wat kun je er zowel uh, we, wij zijn kopen? Reuze, we, we hebben wel een idee wat je bij haar kunt kopen, want ze is altijd toch een beetje van de seks en zo. Ja, nou, je kan uh, naaktfoto's van de kopen. Oh, altijd goed. Uh, eentje hier, die uh, moet nog de veiling, de kavel sluiten over zes dagen, dus je ja? kan nog even. Het staat nu al 551 euro op. Um, dat is en die uh, foto dat ze half naakt voor de spiegel staat? Of ja. zijn er meer Nee, dat is dat die Oké. Okay. Oh nee, drie. Sorry. Drie. Oh, drie. En daar zie je geloof ik ook de uh, flammes. Ja, oké. Okay. En uh, de... Uh, Delight Royal Crow. ook een okay. vibrator. Ja, dat is echt een kunst, kunstvoorwerp. Je zou mezelf dus gewoon mee nek kunnen leggen... en dat iemand er zo aan gaat zeggen... zitten is al leuk mooie vorm zo. Die ja, moet misschien... je even een krampje drukken? Ja, of... een krampje Oh, dit is zo'n ding. Oh, leg maar even op. Uh, maar ook van die dingen als een Starbucks wegwerpbeker met de oh, naam. Op. Oh, is uh, het dit. Het ondergoed van ja? Helene van ja? uh, Toch niet gewassen hopelijk, want dat heeft het al een meerwaarde. Even denken wat nog meer... Ja, ik het zie het. Der, der, uh, Sky Radio Powerfrau Award 2012. Oké. Okay. <laughs> is tot nu toe 20 euro geworden. Of je daar echt trots op moet zijn. Nou, het is, ja, het is, gaat echt alles. voor. Ook, boeken, ook CD's. Echt. Backup CD van de ontsnapping. Oké. Okay. Dat je echt gewoon een, een, een, een gekopieerd cd'tje. echt. Maar alles. Uh, ik denk dat het vierde is. Want uh, alles uh, wat. De nee. hele inboedel sta uh, in staat op... Uh, ik zie er wel stoeltjes staan. Nepwimpers. Nep oh nee, dat is ook weer een boek. Zetten. Nee, dat is een uh, ja, okay. foto. Hey, nee, sorry. Ja, yeah, oké. Okay. Nou, kijk even op Kat Wiki. En dan kan je dus een gedeelte van het leven van uh, alleen Helene Verhoeven... kan je dus gewoon <laughs> aanschaffen. Ik vind het wel iets apart. Ja. Mocht je meer je geluk willen beproeven met andere dingen... dan heb ik hier nog wel een tip namelijk. Jong uh, uh, en oud, groot en klein hebben zich in Groot-Brittannië gek laten maken... door een Duitse kunstenaar Michael Seel... -Sch. Begroef namelijk de gelegenheid van de kunstfestival: 30 goudstaafjes op het strand van Volkstone. En de stunt trok vele tientallen schatgravers uitgerust met scheppen en metaaldetectors die op zoek gingen naar waardevolle metaal. Wie het goud vindt, mag het houden. De goudstaven bij elkaar hebben een waarde van ongerekend. 13.000 euro, dus dat is niet. Maar dat dat niet... valt val me op zich wel mee, want ja, ik... maar dan moet je ze allemaal wel waarschijnlijk allemaal gevonden hebben. Maar, uh, want een standaard uh, goudstaaf, ja. zeg maar, uh, die je altijd ziet in films, ja? dat idee, ja, ja, ja. Die, uh, die zijn uh, geloof ik uh, 10.000 euro per stuk waard. Ja, het is 13, dus het zullen wel hele kleine staafjes zijn, gewoon. Nou, ja. Ja, ja, anders ja, vind je ook zo. Ja, sorry? Anders vind je ze ook zo. Ja, vind je het ook zo. Dat is ook een beetje, dan ga je met die metaaldetector en dan op kilometer afstand wordt, je piept al, zeg maar. Nou, uh, succes daar in Groot-Brittannië. Het is natuurlijk ook een leuke actie van zijn kunstenaar. Oh. En, uh, leuk. Ook om even, dat is nou een goede reden om even naar het strand te gaan. Ik kan geen andere reden bedenken. Nou, lekker surfen. Oh uh, uh, ja, ik kan niet surfen. Op het strand liggen. Oh, uh, lekker doods. Uh, <laughs> nou, kan ik je ze goed tegen. <laughs> een beetje als een walrus. Helemaal ja, walrus. Ja, ja, nee, dat is niet mijn ding. Maar goed, dit is een goede reden om met het te gaan. Dus waarschuwen, hier bij Zandvoort is geen goud te vinden. Ja, of misschien ook wel. Ja, Laten we met z'n allen goud gaan zoeken. Misschien kan je het klein goud vinden. Dat is wel weer leuk. En met zo'n uh, detector 8 is het wel weer grappig. Tijdje in beweging. Goed, wat hebben wij nog meer voor u uitgekozen hier op de zaterdagmorgen? Deze hebben we al gedraaid, heb ik het idee. Volgens mij, en we moeten volgens mij deze plaat draaien. Hé... Hey. Wat is dit voor space? Een grijs volledig trekt dan nu voorbij. Ken je dit nog? Of, uh, ook die de jaren negentig. Ja! oh man! Uit de, uit de space periode Babylon Zoo. dat ik nog Toen gingen we toen zat ik al bij VVM. Ah, het, be het begon veelbelovend, maar uiteindelijk een beetje Ja, het, het maf is dat deze plaats in de eerste week dat hij uitkwam dat er vier 418.000 exemplaren zijn verkocht. Dat was echt een record. Ik weet niet of dat al gevenaard is, maar dat staat op zijn ja, web de. website. Althans op zijn uh, Wikipedia natuurlijk. Want hij is al lang gestopt met muziek maken. In, 99, in 1999, de vorige eeuw zeg maar. Toen uh, kwam het tweede album uit. Het heette King Kong Groover. En uh, Jasman, die was toen zo ontevreden over de promotie. En ook nog wat. Uh, uh, hij zat nog bij een ander beentje waar hij weggegaan is. Nou, het was allemaal niet helemaal naar het zin gegaan. Toch hebben het je gestopt. En de enige tijd dacht ik zelf... wat moet ik hier aan toch doen? In die muziekwereld is hij naar India gegaan. En daar heeft hij is hij gaan werken voor een ontwikkelingsorganisatie. Het is dus toch nog goed gekomen. Ja, met deze uh, Babylon Zoo. Het was een band. Het was niet één persoon. Het was een band. En uh, daar was de jasman zeg maar de frontman van. Goed, dit was dus Man. Uh, het is de zaterdagmorgen kwart van negen hier bij Fijn Leef. Fijne toestel op aanstaan. En wij kijken altijd even in de krant wat er allemaal zo speelt. En wat heeft ons nou de afgelopen weken bezig gehouden? Nou, ja. onder andere... Het, Isis, dat heeft ja. ons bezig gehouden, Heel veel... Ja. ja, dat kon je ook niet, niet bezig houden. Want nee, het werd is... gewoon in je strot getrouwd. Ja, en ik moest zeggen dat gisteren zag ik uh, opstelten. En ik heb het eigenlijk nooit zo hoog gezeten opstelten. Ik vond opstelten. Hij heeft een leuke stem, Sinterklaas stem. Maar verder wat hij vertelt, het is altijd langdradig. En uiteindelijk denk je van, wat heeft hij nou gezegd? Oh. Nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Het heeft niet zoveel indruk gemaakt. Maar gisteren had hij de cijfertjes op orde. Het waren plusminus bijna 100 strijders die naar, uh, afgereisd waren. Naar 116 of zo toch? Ja, zoiets. En 22 waren er teruggekomen. En uh, 16 waren in problemen. Hij wist het allemaal zo op te roepen. Ik denk, nou, kijk, dit zijn duidelijke cijfers. Hier kan ik iets mee. Maar ja, wat kunnen ze nou in godsnaam aan gaan doen? En ze gaan er heel veel geld op pompen. Leuke werk voor iedereen zo bezig te blijven. Maar of het nou echt gaat helpen. Om die mensen niet te laten afreizen. Want ik bedoel, ze nemen het paspoort ja, af ik, als, ik, je, ja. als ze denken dat jij er gaat strijden. Maar je kan natuurlijk ook gewoon vertellen... Nou oh, nee, ik ga even in België ga ik op vakantie je dan ga je via België. Ik kom altijd weg natuurlijk uit Nederland. Ja, maar ze moeten iets doen. Ja, ze moeten iets doen. Ja, bedoel, moet iets en doen. ze moeten ook, hoe moeilijker het is te maken... Ik bedoel, sommige mensen die denken ook in een, in een opwelling van... Ik ga dat doen. En die voorkom je wel dat die gaan. Nou, volgens mij, die mensen in opwelling kan je voor mij niet tegenhouden, maar die bereiden het niet voor. Maar mensen die het echt voorbereiden, die hebben het er ook vast al op internet verteld, nou, ik ga voor een goed doel strijden en zo. Dus die, die, die, die kan je dan wel terughalen van, hey, kijk, die zijn er al een tijdje mee bezig geweest, maar ja, en dan, ja. ja, ja, precies. En dan komen ze terug en dan moeten ze weer begeleiden. Oh, ja, eindeloos. buit geld kosten. Sorry, ik denk weer aan het geld. Ja, ja. ja. Nou, even iets anders leuks. want ja. ik zie uh, God houdt van uh, seks. Ja, ik, een uh, Amerikaanse, de Restored Church ja? in uh, Amerika, die, uh, die heeft een reclamebordje geplaatst. En daarop staat I love sex, dat ja? betekent God. Oh. En uh, ja, hun actie is, ze hebben nu een, uh, een reeks met uh, kerkdiensten en dat gaat dan over het geloof en seks. Ja. En ja, dit was eigenlijk hun actie om, uh, om meer mensen naar de, naar de kerk te krijgen. <laughs> Nou ja, de, Mag dat wel. De, de lokale kerk, zeg maar... De, de andere lokale kerk, ja, die spreekt er schande van. En die uh, vindt het uh, een laffe actie... En, uh, zeer onjuist. Misleidend en onjuist. En uh, ook bewoners... Uh, sommige bewoners vinden het ongepast. Maar ja, uh, anderen die, die kunnen er wel om lachen. En die, uh, ja, de vraag is of het ook echt gaat werken. Maar ja, uh, de, de pastoor van de, van de Restored Church... Yeah. Die, uh, die zegt, ja, sex sells. Ik bedoel, we zien het... Uh, <laughs> Op tv, uh, in, in kranten, uh, overal komt, uh, komt seks voor. En uh, ja, als, uh, als de hele maatschappij zo open-minded is... waarom kunnen wij in de kerk dan ja, niet om, ook zo open-minded zijn? Ik ga niet voor de kerk om, om open-minded te zijn, zeg. Nee, ik ja. ga dan naar de kerk als ik, hetzelfde, als ik geen overzicht meer op, op, op mijn leven heb... dan ga ik naar de kerk of ik meld me aan bij een of van de... nou, ik wil niet zeggen Of wat is allemaal zo negatief natuurlijk. En die geven mij regels waar volgens ik moet leven. En dan heb wel wat duidelijkheid in mijn leven. Maar ja. is het even kwijt? ja nou, ga je toch bij een kerk, of niet? Dat ben ik helemaal een beetje... Ik, uh, ik weet niet. Nee, dat lijkt mij... Nee. Nou ja, goed, ja, je, je moet wat geks doen om euh, mensen te lokken. Maar ik bedoel, waarvoor zou je mensen lokken? Waarom zou je dat doen? Uh, uh, geld verdienen. Ja. Geld verdienen? Gaat er nu een geld verdienen, de kerk? Tuurlijk wel. Wel? Nou, ja, alles gaat toch om geld verdienen? Ja, nou, nee, geloof ik. Is wat. Ze hebben toch het hogere doel, hebben ze. Dat mensen beter met elkaar omgaan. Dat soort lulkoek. Nou, het is uh, bijna tien voor negen in de zaterdagmorgen. Plaat die helemaal doorgebroken is... First, eight kit me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No no I gotta go. There's no over no new beginnings, time raises all. First Aid langzaam de lijsten binnenkomen. Ik zal je mijn zilver uh, lining even laten zien. Nou zeg, dat hoort niet op hoor. de vroege morgen. Dat Laat mijn hoofd nog niet allemaal aan. Alhoewel, voor een man maakt het ook niet verder uit. First Aid Kit en mijn silver lining is dus de zaterdagmorgen. Vrees ook je foto's op uh, internet te vinden. Ik hoop niet dat we ze allemaal op onze pagina plaatsen. Want dan zou ik gewoon niet helemaal... Daar word ik helemaal niet lekker van, gewoon zeg maar. En uh, het is de zaterdagmorgen, en morgen natuurlijk zondag. En zondag is het altijd een beetje de dag dat je denkt. Nou, wat ga ik doen? Ik weet het echt even niet. Zullen we er even uitgaan? Ja. Waar wil je naartoe? Nou, zullen we etalages gaan kijken? Nee, dat hebben we vorige week gedaan. Zal ik mijn auto wassen met de twee? Uh, uh, we we gaan, gaan naar het bos. We gaan, we gaan lekker shoppen. We gaan, ja, dat zal goed. Lekker shoppen. Lekker shoppen. Lekker shoppen. Uh, straks, als de Islamitische staat het overneemt, dan mag je het ook op zondag niet meer winkelen. Dan is dat afgelopen. Dus wennen of er af als aan dat je dan gewoon naar, het, naar de natuur moet? Gewoon naar het bos. En daar is natuurlijk de stelling van vandaag uh, te vinden in de krant. Daar gaat, die gaat daarover zo van. Uh, natuur moet gratis zijn. Want er waren ook allerlei berichten van. Er moet een parkeermeter komen bij de parkeerplaatsen. Bij het bos. Want heel veel mensen. Je ziet soms ook echt. Het helemaal afgeladen bij zijn parkeerplaats. Gewoon. Die, die bijna geen plekje vinden van. Ik moet, ik moet er even uit. Nou, wat een stress. Waar, waar zet ik mijn auto nou neer? En uiteindelijk loop je er met z'n allen. In een rij loop je het bos door. Even lekker frisse neus halen. En dan ga je weer terug. Dus vandaag stond. Uh, de stelling. Uh, parkeren meter hoort niet in het bos. En 83% is het ermee eens. Die zegt uh, nee hoor, ik hoef niet in het, uh, in het bos te betalen. En uh, oneens uh, is het 16%. 16% zegt van nou uh, oh ja. ja, je betaalt ook in de stad. En uh, voor sommige uh, noem je dat uh, activiteiten moet je ook betalen. Dus waarvoor zou je het bos niet moeten betalen? En het is allemaal schreeuwend duur. Dus die hebben het uh, zo. Nou, we vinden het allemaal een goed idee. Dus nou, denk er even over na. Nou. Ik denk ook mezelf... Nou ja, goed. Als je op die manier een beetje bij kan dragen. Vaak moet je in het duin ook wel een duinkaartje kopen om daar te kunnen wandelen. Dus waarom zou ik geen parkeerplekje pa, pa, uh, moeten gaan betalen voor je auto? Ga als op de fiets. Daar heb je er geen last van. Ja, dat is ook een idee. Fietsen naar het bos toe. Dan kan je daar nog een klein rondje lopen en is dus helemaal weer een kan in kruiken. Goed, uh, het laatste plaatje voor 9 uur. Kijk even, is deze plaat. The Little Ones. Perfect. Off the face Words are full of meaning, words can be screaming. The truth lies somewhere with a syntax so clever, it's never etched in stone and never hidden from sin. De Facts uit Zandvoort. Ja, je bent in de war. Dat is pas over een half uurtje weer. In, om half tien hebben we wat nieuws uit Zandvoort. Ja, well, nu weer wat uh, ja, grappig vindt. Eh, nee, sorry. Face the Fact van The Little Ones. En er trek allerlei aparte foto's over het beeld hier. Als je op de webcam uh, kijkt, dan zie je wel wat Marcus allemaal aan het zoeken is. Blote borsten komen wel heel vaak voor, zeg. Wat heet ja, voor een nieuw dovallig, vriendinnetje? Toevallig zitten daar heel veel, uh, heel veel berichten vandaag. Uh... Ja, dat lijkt wel. Ja. Ik zie wel een hele, oude van, van, een hele oude foto van Nicole Kidman met uh, Tom Cruise. Echt al een tijd geleden. Die hebben natuurlijk een tijdje relatie gehad. Ja, dat gaat over... Um, Hoe lang ben jij? 186. Uh, 186? Ja. Oké, okay, nou, dan ben jij een iets betere partner dan ik. Ja? Want kleine mannen zijn de uh, beste partner. Uh, vrouwen kunnen het best op zoek gaan naar een uh, kleine man. Ja? Volgens een onderzoek uh, van de Universiteit van uh, Michigan uh, blijkt dat... Uh, Kleinere mannen veel betere partners zijn. Doen meer in het huishouden. Verdienen meer geld. En uh, huwelijken met kleine mannen. Eindigen minder vaak in een echtscheiding. Dus, Oké. Okay. Uh, okay. nou, dat is uh, goed om te horen. En ik wat? hoor best wel vaak. Dan heb uh, je zo'n vrouw. En die ja? is dan wat groter. En dan. Ja nee. Maar was wel een hele leuke jongen. Maar hij was kleiner dan ik. Ja, dat kunnen we niet hebben. Dat maakt ook niet uit, toch? Nee. Ja. Nou goed, ik dacht dat ze wat onderdaniger waren dan dat je ze makkelijk kon sturen. Nou, ja, dat, dat, dat want is ze wel. doen ook meer in het huis. We spreken hier straks toe. in het tweede gedeelte. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.